Mag ik u voorzamen? Ja. Hier is meneer Moreau. Meneer de president. Jawel, monsieur. En breng een fles tomaat Robert. Jawel, meneer de president. Ik wil het binnenkomen, meneer. Mevrouw de Chapeguier, sinds jij de voorman van de derde stand bent geworden, moeten gewoon mensen heel wat inspanning gebruiken om bij je te komen. Ga zitten, André. Graag. Ik kan er niets aan doen, ik moest wel zo'n maatregel nemen. Als je eens wist hoeveel baantjes jagers ik allemaal zo mee heen zou hebben. Iets dergelijks heb ik je al eens voorspeld. Huh? je mee? Nee, maar je komt alweer echt op jouw manier uit de lucht vallen. Ja? De ben, monsieur. Ah, Robert. Is er nog iets van uw dienst, monsieur de president? Uh, nee, dank je, Robert. Ga je gang maar. Monsieur de president. Hoe gaat dat tegenwoordig overal? Monsieur le president voor en na. Het is je aan te zien, kerel. Je bent plekker geworden. Mager er ook. Je, je kijkt zo... zo gespannen. Dat komt van die dekselse zittingen... die hele nachten duren. De bevoorrechte standen blijven ons dwars zitten... zoveel ze kunnen... Ik zie er nog van komen dat we ze afschaffen. Vrouw, ja, waarom niet? De bevoorrechte stammen afschaffen. Zou je me niet tegelijk de winter afschaffen en de regen? Als je toch met zulke kleine bezig bent, als de nationale vergadering ze niet in alle orde en vrede afschaft. Dan kon het volk dat wel eens doen. Op zijn manier. Lees hij de pamfletten van Maran nooit. Geen tijd, geen tijd, mijn beste. Mijn schermenkindige bloeit. Ik heb, uh, ik heb zowat het hele huis erbij moeten huren en zes assistenten moeten aannemen. Mm -hmm. En dat in twee maanden tijd. Je bent erop vooruit gegaan, André. Ah, en ook in je uiterlijk. Je laat je behoorlijk kappen. Je hebt een sierlijke kledij. Je hele houding is, is, is vlotter. En je draagt die degen alsof je heel goed weet hoe je zo'n ding moet hanteren. Dat weet ik, ja. Een postje geleden, het was die dag waarop de Bastille bestroomd had, had ik weer eens het genoegen de natuur zier te ontmoeten. Hmm. Ik was ongewapend, hij niet. Dat zal me niet weer gebeuren. Die opgeblazen vlerk bezorgt ons heel wat last. Er zit tegenwoordig geen Versailles, want de boeren hebben zijn kasteel in Bretagne verbrand. <laughs> Jammer genoeg zat hij er niet in. Zijn er weer opstandjes in Bretagne geweest? Sinds jij die lui in Rennes en hebt opgehitst, is het niet meer rustig geworden. Waarom wil je toch niet in ernst aan onze kant komen, André? Laat me je dan tenminste als invaller voor de afgevaardigden opschrijven. Een scherpe tong als de jouwe hebben we zo nodig. Speel toch niet altijd hetzelfde deuntje, als ik je zo goed. Heb je. Heb je misschien iets vernomen over. een huwelijk van de Latour d'Azé? Niets. Hij zal er wel geen tijd voor hebben. Hij heeft de handen vol met die bende halsafsnijders die hij aan het oprichten is. Zo. Hij had anders maar een armzalig troepje bijzonder vresachtige officieren van de lijfwacht bij zich in die steeg. Dat waren waarschijnlijk zwarte kokarders. die de vlucht namen voor de opstandelingen. Wat zijn nou in vredesnaam weer zwarte kokarders? Opgedirkte leeghoofden. Die de koning willen ompraten opdat hij het volk in de steek laat en de zijde van de adel kiest. Zoals Marie-Antoinette ook zo graag zou zien. Maar de koning zal zich niet laten ompraten. Deze koning is met je verlof niet meer dan een dikke marionet. Deze koning? Zou jij een andere willen? Net als die zure ambtgenoot van je, uit de Wie? Robespierre. Die wil een Orléans tot koning maken. Weer iets nieuws. En heeft die aanhang die Robespierre. Ach, wat. Als hij zo door zijn neus staat te praten, luistert niemand naar hem. Hij zal nooit iets betekenen. Te dom en te pedant. Oh ja. Ik heb nog een nieuwtje voor je. Mm -hmm. Je peto is in Meudon komen wonen. Hier dicht in de buurt. Is oom weg uit Cavriac? Waarom? Hij zal de ginst onrustig vinden. Zijn nichtje Aline is bij hem. Ze wonen in het landhuis van zijn broer die met de gavra Toit naar het buitenland gevlucht is. Zo... Benoit, ken je me nog? Ach, monsieur André-Louis. Ach, of ik u nog ken. Ben ik niet al meer dan dertig jaar major Domus van de familie. Oh, monsieur André-Louis. Waar bent u zo lang geweest? Wat is er met u gebeurd? Dat zal ik je straks misschien wel vertellen. Maar dien me eerst even aan bij or. Ja Jawel, monsieur. Ach, Volgt u mij, monsieur, als u wilt. Kijk toch eens aan wat een wilde. Marmeren wanden, Vergulde meubelen. Borstbeelden. Schilderijen. Hoe voelt u om zich tussen al die pracht, Benoit? Ach, de seigneur mist zijn jagen en vissen heel erg, monsieur. Monseigneur. Monseigneur, hier, hier is monsieur André-Louis. Hij komt u begroeten. Ziet hij er niet keurig uit? Wat? André, jij donderse aap. Wat kon jij hier doen? U begroeten, pleegroom. Net zoals benoisin. Zo. U hebt het anders al lange tijd kunnen uithouden zonder mij te begroeten. Vleger. u zou toch de tegenslag niet willen verwijten? Hoor. Ik verwijt je de harteloze manier waarop je ons zonder enig bericht gelaten hebt. Wij hebben ons zorgen om je gemaakt, Lummer. De, de eerste tijd was het te gevaarlijk om u een bericht te sturen. Later heb ik gebrek geleden. trots tot verboden u daarmee te verwoeien. Gebrek? Jij? En mij liet je daarvan onkundig? Dat zal ik je niet licht vergeven, André-Louis. <coughs> maar, uh, enfin, op het ogenblik zie je tenminste niet behoeftig uit. Dat moet gezegd worden. Het gaat me nu voor de wind, gelukkig. En omdat ik hoorde dat u hier woont en u van mijn doen en laten op de hoogte wilde brengen, daarom ben ik gekomen. Ach, wel ja. Monsieur heeft maar te komen. En alles zal wel vergeten en vergeven zijn, hè? Weet jij wel wat voor gevaar jij gelopen hebt om al mijn achting te verliezen? Weet jij dat er een gerucht in Gavriac te honden doet dat jij die omnes om die woest geweest bent? Die schurk die overal de boel op stelte gezet heeft? Dat gerucht is juist, om. En dat durf jij zomaar te bekennen? Wat iemand de goede trouw doet, ja. moet hij durven toegeven. De goede trouw? Het opstoken van het Jan Hagel. Zodat het zijn wettige heren en meesters te lijf wil, noem jij dat? De goede trouw? U verwacht de dingen om. Niet het Jan Hagel, zoals u het noemt. Maar de wettige heren en meesters zijn met het geweld begonnen. Oh. U hoeft maar aan Philip de te denken. En de schuldige manier waarop u werd vermoord door die te Latour. Oh, dat ik op mijn leeftijd en van jou zoiets moet aanhoren, André-Louis. Ik wilde liever dat je dood was, daar. Want dan kon ik tenminste nog verdriet op je hebben. Maar nu, Benoît, Benoît, laat monsieur André de Oudie uit. O, maar oom, wat durft u? Wat is het? André, André, je blijft hier. Ik wil niet dat je weggaat. Vroeger liet de jongeren zich altijd aandienen. Als ze bij mijn oom binnen wilde komen. Gaat in. Ach, die eeuwige formaliteit, oom. Laat u liever niet door uw dwaze drift beheersen. U weet heel goed dat u toch veel van André houdt. Dat is geweest. Nu voel ik niets meer voor hem. Niets, hoor je maar. Monsieur is revolutionair geworden. Hm? Monsieur heeft de partij van het gepeupel gekozen. Monsieur kan naar de trommel lopen. Maar als hij nu bekend dat hij verkeerd gehandeld heeft... Hij bekent niets, de vleger. Hij staat er tegen mij te oreren over de moordlust van de adel... Hij bekent notabene dat hij die duivelse omnis omniboes geweest is die mijn boeren maar heeft gemaakt. Is dat waar, André? Oh, maar dan heb je nu toch spijt van, nietwaar? Je ziet dat je oom treft. Oom, oh, die altijd zo goed voor je geweest is. Hij is toch niet noordlustig? Je zult hem vergiffenis vragen. Ik ben er zeker van. Ik ben begonnen recht te zoeken voor Philippe. Toen heb ik ontdekt dat er geen recht voor een was. Sindsdien ben ik van mening dat een staat zonder recht veranderen moet. Nee, Nalien, ik vraag geen vergiffenis. Oom zal me wel leren begrijpen, hoop ik. Ben je klaar? Ik hoop dat ik heb duidelijk gemaakt wat ik bedoel, oom. Heel duidelijk. Het kan niet duidelijker. En daarom verzoek ik je voor het laatst om heen te gaan. Tot uw dienst, oom. Dit doet me veel pijn, ik hou van u. U bent altijd een vader voor me geweest. Misschien zult u later anders over me denken. Ik zie niet in waarom ik nog ooit aan jou zou denken. Ga weg. Farhano. Vaarwel Ali. die schelen. Maar dan zien we misschien nooit meer terug, oom. Uitstekend, precies wat ik wil. Blijf hier, Aline. Ik beveel het. Ach, wat. André-Louis. André-Louis, wacht even. Zeker, Aline. Zo mag je niet aan André. Al hebben we dan ook de vorige keer ruzie gemaakt. Ik... Nee, André. Je moet het weer met goed goedmaken, hoor je me. Hij meent geen zier van al zijn gebrul. Ik zag de traan in zijn ogen komen toen je de deur achter je dicht deed. Je zult je vergist hebben. Oom wil me niet meer zien. Ik ken hem beter. Straks wil je weten waar je bent om je terug te halen. Zo zijn al die driftkoppen. En dan zou niemand weten waar je je zoeken moest. Gauw, zeg maar waar je woont. Rudy Azar, nummer 13. Ik heb een schermacademie. Ben je nu tevreden? Je ziet er goed uit, André. Maar je bent wel erg veranderd. Zo. In welk opzicht? Ik, ik weet het niet. Er is iets, iets kouds in je gezicht gekomen. Nou ja, het gaat je goed. Dat is de hoofdzaak. Dat is het, ja. Je bent nog boos op André-Louis. Ik, ik zie het. Boos? Waarom zou ik... Om wat er in mijn hand gebeurd is. Ik beschouw boosheid als domheid, Aline. En dus ben ik niet boos op ja. je. Gelukkig. André, André, dan kun jij me misschien vertellen wat er eigenlijk van waar is. Waarvan? ...dat de marquise de Latour d'Azir alleen in het theater Fedot was gekomen... ...om dat juffertje, die klein die, die Binet, haar congé te geven. Beweert hij dat? Ja, hij bezweert het zelfs. Hij had de chevalier de Chabrian meegenomen als getuige. Een eed van monsieur de marquise lijkt me een twijfelachtig bewijs. Hij ligt nooit, André. Doe maar, verdedig Ten slotte zul je binnenkort zo vrouw worden. Ik geloof niet dat ik daar ooit toe zal besluiten. Zo, zo. Verliest die glorie zijn bekoring. Bekoring... Bekoring kan vergankelijk zijn, André. Hoe staat het tussen jou en... en die... die mademoiselle Bine? Er is niets meer tussen ons. Ik heb me vergist. Als ik ooit dankbaarheid zou kunnen koesteren... is monsieur de marquis... dan zou het zijn, omdat hij maar heeft laten zien... als er nou eenmaal is... Moet ik hier uit? Ja. André-Louis... ...soms lijkt het me of jij geen hart hebt. Dat komt dan waarschijnlijk doordat ik er soms blijk van geef dat ik verstand heb. Maar je bent ook niet vrij van harteloosheid, Aline. Anders had je geen huwelijk met die markies overwogen... Ik kon gemeend hebben dat ik van hem hield. Jij? Van de beest? Uitgesloten. Ach, dat is madame de Plocastel. Ken je haar nog, André? Ik blijf nog even om haar te begroeten. Ze heeft zo vaak naar je gevraagd. Madame de Plocastel. Ja, ja, die herinner ik me. Toen ik een jongen was, is ze wel eens op een jak geweest. Ze wou me meenemen naar Versailles. Ach, vraagt ze nog altijd naar me? Vleiend, maar een beetje zonderling. Liene, liefje, daar ben ik weer eens. Wie is monsieur? Madame, uw dienaar. Maar, maar dat is André-Louis. Oh, André-Louis. Wat ben jij een heer geworden? Wat zie je er goed uit? Het vlijt me dat u mij nog kent, madame. Ik zal jou niet gauw vergeten, mijn jongen. Madame, bedoelt? Eh, uh, ik, uh, je... Je ja, achterlijk André-Louis. Die spottende ogen. Een vrouw onthoudt zoiets, weet je. Heb jij een bezoek bij je Peter Om gebracht? Inderdaad, madame. En hij heeft me de deur geweest... ...omdat ik andere inzichten verkies te hebben dan hij. Oh, ze zijn heel onhebbelijk tegen elkaar geweest, madame. Dat zijn mannen altijd. Ik wil niet dat er ruzie is tussen oom en neef. André-Louis, ga rustig naar huis... Ik zal het wel voor je in orde maken. Tot ziens, mijn beste. Madame, het was mij een eer. Doet dat doet me niet zo. Uh, een keer over, graag. Aanguiden. Monsieur. Ja? Ik moest u zeggen dat de Seigneur de Gavriac belet vraagt. Ik heb de Seigneur in de Antichambre gelaten. Monsieur de Police, moet u mij vervolgens <hums> Dank u. Geen hey, maar is een onverdiende verrassing, jongen. Ja. Men heeft me overgehaald om je vergiffenis te schenken. Jij, Aak. Nou ja, hetgeen ik bij deze doe. Vliegen. Hier, geef me je hand. Ik dank u, Wetong. Ik was erg ongelukkig met die twist tussen ons. En ik heb me erg misdragen. Ja, ach, mijn brave jongen. Wij twee uh, moeten niet twisten. Ik hoop dat je inziet dat je je schandelijk hebt misdragen. Dat je geleut toch over politiek. Dat ligt eraan hoe men het beziet, om. Maar eh, ik beloof u dat ik mij niet meer met de politiek zal bezighouden. tenminste oh, oh, oh, iets. Goed. En dan nog iets. Madame de Plougastel zou je graag dienst bewijzen. Zo? Ja. Ze wil je voorspraak zijn om in dienst des konings te gaan. En? Carrière te maken. Ik. Uh, ik ben madame heel dankbaar. Maar. Uh, ik heb hier een behoorlijk inkomen om. En. Uh, de dienst des konings zou wel eens kunnen betekenen dat ik in zaakjes met de Oostenrijkers en de Pruisen betrokken werd. Want oh, daar right. schaamt monsieur de Plougastel tegenwoordig om. Ja, ja, ja, ja. Misschien heb je gelijk. Ja. Ach, ik weet het niet. Maar uh, je komt toch binnenkort weer eens naar Meudon, is niet André? Zonder enige twijfel, om. Aha, mooi. Dan ga ik weer staan mijn koetspaarden te lak. Tot ziens, uh, qua jongen. Tot ziens, om. En mijn groet aan Aline. Zo. Daar ben ik al heer, monsieur de Brissette. Nogmaals mijn de Ja. Ja, Engage, alsjeblieft. Uitstekend. Goed zo. Nee, nee, nee, dat is helemaal verkeerd. Nog een keer over. Engarde. Monsieur. Ja? Twee heren vragen naar u, monsieur. Ik heb hen in de antichambre gelaten. <laughs> Het schijnt dat ik erg in trek ben vandaag. Meneer de Brisset, morgen zal de tijd gaan. Excuseert u mij? Natuurlijk. André-Louis, uh, vergeef ons de stoornis. Een ernstige zaak drijft ons naar je toe. Dat zou ik wat hagelend onderdenken. Ben jij een goed patriot, man? Zou je me willen vertellen wie deze. ...gagelende en donderde, monsieur, is Le Chapelier? Uh, monsieur is president van de club de Jacobijnen. Zijn naam is Danton. Ik zou graag zien dat jullie goede bekenden werden en... ...staak die oude weg op, Le Chapelier. Ter zaken. Kan ik veilig zitten op een van die stoelen van je, monsieur? Door het te proberen zou u erachter kunnen komen, monsieur. <lacht> Wat is die ernstige zaak, Le Chapelier? Luister eens, man. Deze babbeler, Le Chapelier, heeft maar veel over je verteld. Hij beweert dat jij een echte patriotische donderaar bent... Klopt dat? De eerste helft van de titel klopt waarschijnlijk. De tweede begrijp ik niet goed, monsieur. Uh, Danton? <laughs> een echte schermmeester ben je, hè? Altijd beheerst is niet. Prachtig, het kan niet mooier. En neem mijn een verrekte manier van kletsen, maar niet kwalijk Dat is nog helemaal niet anders. Bijzonder jammer, monsieur. Hmm? Serge chapelier, is die vriend van jou een schoonthondje of zoiets? Voor hmm? oh, zover ik hem kan niet. Hij houdt alleen maar niet van je manieren... En dat is geen wonder, ze zijn afschuwelijk. Wow, zo zijn jullie bretons allemaal, altijd gezemen op een los woordje. Maar laten we tot de zaken koken. Zeg, Schengenmeester. je hebt zeker wel van die band in de nationale vergadering gehoord, hè? Ik bedoel, die donderse geschiedenis van gisteren. Van gisteren Kan ik me geen gedonder herinneren, monsieur. Man, in wat voor wereld leef jij? Die vette schurk van een koning heeft Oostenrijkse soldaten de doortocht gelaten... om onze eigen jongens in Frankrijk in de rug aan te vallen... Oh, juist. Daar heb ik van gehoord. Oh, dus toch. En? Wat denk je ervan? Le Chapelier, ik, eh, ik begrijp de situatie niet goed. Nee. Heb je deze, deze heer hier gebracht... om onderzoek naar mijn politieke overtuiging te doen? Arle Dondersman, wees toch niet zo vervloed licht geraakt? Laat mij maar even, Danton. Uh, uh, André, uh, de koning heeft zich klaarblijkelijk toch laten ompraten door zijn omgeving. Uh, zijn toestemming en onze eigen legers in de rug aan te vallen... Want daar komt het op neer. Het maakt hem tot de hoofdvijand van de derde stand. Al oh, geef ik toe dat dit het overdreven klinkt. Wie zegt dat voor Galanton? Als je even ophield met je gebulder. Wel, André. De maat is nu overgelopen. Het is nu openlijk oorlog tussen de burgers en de standen. Ik dacht dat het al lang zover was. Misschien wel, maar de zaken beginnen nu een rare draai te nemen. Je zult wel gehoord hebben van het duel tussen Lamé. En de hertog, de Castriès mm, een kleinigheid. Wat de uitslag van het gevecht aangaat wel, maar het had erger kunnen zijn. Mira Bol, bijvoorbeeld, wordt bij elke zitting uitgedaagd en beledigd. Hij is de kalmte zelf en trekt zich er niets van nee. aan. Maar anderen zijn niet zo zelfbeheersing. Zij geven antwoord en laten zich in zinneloze vechtpartijen om hals brengen. Ja, ja. De oude methode. Als we niet meer helpen, dan geeft het adellijke kanijen naar wapens. Ik heb het al dikwijls gezegd. Het verwondert me dat ze er niet eerder in jullie vergadering mee begonnen zijn. Ze konden daar heel wat kopstukken uit de weg, ruimen. Ja, maar ze proberen nu hun verloren tijd in te halen, vervloekt nog aan toe. Ze sturen hun beste schermers in het veld tegen arme bliksems... die nooit een ander wapen leerden hanteren dan een ganse veer. Oh, ik wou dat ze het met mij probeerden. Ik sloeg ze met mijn wandelstok de stomme hersens in. Danton heeft gelijk, André. Gisteren sprong er zeker de fossingie op en wilde... maar waarom vallen wij die schurken van de derde stand niet met de wapens aan? En zelfs de adellijke dames op de toeschouwerstribune tribune hem toe. Dat is ook heel wat gemakkelijker voor ze dan wet te maken, denk ik zo. Vlak is Lagrand, afgevaardigde van Anceny in het ware district, beledigd en uitgedaagd. Vanmorgen vroeg werd er op de Champs-Élysées Lagron Lagrand werd kalmweg door de maag gestoken. En, en, en dat door een kerel die een ware meester op zijn wapen was. Terwijl Lagrand nooit een degen had gedragen. Net als Philippe de Villemorin. Huh? Mooi is hè? Nobles oblige, zeggen die uilen altijd. Om weerloze stakkers te vermoorden, ja. Maar wat zullen ze met gelijke wapen verwichten? In de afgrond met dat teug, dat zijn geen mensen. En hoe had u ze in die afgrond willen gooien met uw verlof? Uh, ja, kijk eens, uh, André, daar hebben we jouw hulp bij nodig. Onder je meer gevorderde leerlingen zullen er zeker ook wel een paar patriotten zijn. Monsieur Danton is van mening dat vijf of zes van die jongelui met jou aan het hoofd die moordenaars een gevoelig lesje zouden kunnen toedienen. Juist, ja. Stian. Had uh, monsieur Danton al bepaalde details van zijn plan in het hoofd? Kun je het donderop zeggen, man? Het donder zeggen zou ik me een gerust hart aan u willen overlaten. <hijen> maar ik ben verkelijk benieuwd. <hijen> Jij bent me erin. Kijk, ik had het me zo gedacht. We posteren jullie in de manege... vlak voordat de vergadering begint... Wij wijzen jullie de zes ergste moordenaars aan... en laten jullie op ze los... voor ze hun kans gekregen hebben nog meer ellende te stichten. Jullie reigen die zes meer geschorken aan het spit. Zie daar alles. Juist, zie daar alles. Wat denk je ervan? Het is precies wat ik van iemand als u verwacht, monsieur. Is dat alles wat je ervan denkt? Wat ik ervan denk, zal ik maar niet vertellen. U heeft in elk geval het excuus dat u me niet kende... Maar jij, de Chapelier, hoe kwam jij erbij om deze, deze, deze heer met zo'n voorstel bij me te brengen? Uh, zie hier, André. Ik heb, monsieur, verteld dat ik je daar niet voor zou voelen. Maar hij wilde me niet geloven. Allicht niet. Een goed patriot is een ijzervreter. En een ijzervreter gaat voor niks opzij. Ben jij een patriot of niet, schermmeester? Zou u uit patriotisme een moord begaan, monsieur Danton? En of zeker zou ik dat. Maar mij zou ze ophangen. Wat zou dat? Wat u bang voor de galg. Levend kan ik mijn land betere diensten bewijzen dan dood, kerel. Sta me toe, monsieur, even verwaand te zijn als u. Maar man, jij loopt helemaal geen gevaar. Een erkend schermmeester die duels uitlokt gaat even zeker het schavot op als een schreeuwleerlijk die zijn wandelstok als knuppel gebruikt. Hij al maar tienduizend demonen. Wie bedoel je daarmee? Mij soms? Dat zou best kunnen, monsieur Danton. Heeft u bezwaar tegen? Nou moet jij spring gaan, die je bent, toch niet te ver gaan. Een enkel woordje op zo'n pas kan ik hebben. Maar daag maar niet uit, man. Jij kunt dan denken dat ik jou of een ander voorop stuur waar ik zelf niet durf te gaan, maar hier, ik zal je het tegendeel bewijzen. Ik heb nooit geschermd. Vraag maar aan je vriend. Maar geef me het degen en ik zal daar zonder masker tegenover je schellen. Kom, toch, dan, toch, dan. Waarom brood altijd zo? Die afgelikte aap verveelt me. Kom je, of kom je niet, schermeester? Ik meen u iets beter te kennen nu, monsieur Danton. Ik bied mijn excuses aan. Ik was te grof. Laat maar, jongen. Laat maar. De duivel. Ik spreek niet voor mezelf, weet je. Dat Frankrijk van ons... en die weerloze lummels die me zo aan het hart gaan... Kijk, schermmeester, die twee zitten me hier, in het bloed. Geloof me, kerel, maar ik meen het. Ikzelf, ik tel niet mee. Mijn naam mag vervloekt zijn als Frankrijk maar heeft. Tja, ik begrijp je houding. Jij kunt ons niet helpen. Ga maar mee, Le Chappelier. Het spijt mij dat ik niets doen kan, werkelijk. Het spijt mij nog meer. Want jij leek me dadelijk de enige die wat tegen die verdraaide Latour d'Azir had kunnen beginnen. Wat, wat heeft monsieur de Maquier mee te maken? Die is het ergste van het hele zootje. Bonjour. Uh, nog een blik toch, monsieur Danton. Laat me nog even nadenken. Ja, zo zou het kunnen. Mijn heren, ik heb een idee. Dat goed op, Danton. De ideeën van Moreau veroorzaken meestal nogal wat beroering. Ik hoop het. Dan komt de beroering eindelijk eens van onze kant. Begrijp me goed, Anton. Ik doe dit omdat ik iets met monsieur de Marquis te vereffenen heb. De dood van een vriend en het verlies van een aanstaande vrouw. Het kan me geen bliksem schelen. Als jij die moordenaars maar koest maakt. Is die vermoorde Lagron al vervangen? Nee. En dat zal nu niet zo eenvoudig zijn. Beter geen afgevaardigde dan een dooie afgevaardigde. Ik begrijp het. Er zal er niets anders op zitten. Wat doe je? doe je dat, jij. Juist. Verschaft me een wettige plaats als afgevaardigde in de nationale vergadering. André. Als monsieur de Latour d'Azir zich dan weer eens roepen op voelen om er een degenspelletje van te maken... ...kan niemand mij verwijken dat ik me verdedig. Denk je dat als zij niemand als afgevaardigde wil? Oh, oh, om des omnibus als afgevaardigde, vraag je dat nog? Geef mijn brief voor het gemeentebestuur en het is binnen veertien dagen in orde. ja. Maar hoe moet je dan met een schermacademie? Dat is mijn broodwinning, vind je. Die kun je aanhouden. Wees gerust. Goed. Jullie kunnen rekenen. Donder en bliksem. Dat heb je knap verzonnen. Ik kan wel merken dat je advocaat bent geweest. Maar ik mag hangen als ik snap waarom je daarna comedian bent geworden. Om als caramouche anderen te kunnen ophitsen en zelf buiten schot te blijven. Waaruit blijkt dat jij en ik op elkaar lijken. <lacht> <lacht> Goed, de tweede maal raak. <lacht> Hallo, oude jongen. Voor jou kan ik het hebben. Hier is mijn hand. Laten we vrienden zijn. Of heb je nog altijd bezwaar tegen die manier gevallen? Huh? Oh, ik ben zelf ook niet volmaakt. Goed, we zullen vrienden zijn. Voor zover Scaramouche iemands vriend kan zijn. Uh. Het is eigenlijk jammer, Chabriaan, dat die arme B. aan de kant staat. Die vent leutert maar door. Een zilver gepreek van een half uur en heeft niets gezegd. Ik ga weg. Oh, nog leuk. Die comique de Chapelier wil nog iets in het midden brengen. Het woord is aan de afgevaardigde Le Chapelier. Meneer president, geachte vergadering. Het zijn mij toegestaan. ...u een nieuwe afgevaardigde voor te stellen. Iemand die in de plaats komt... ...van de helaas zo plotseling gestorven afgevaardigde Lagron. Ik stel u voor. Monsieur André-Louis Moreau uit Cabriac. Ah, nou, daar is de heer, Wil. Wordt ik die pas vertrekken voor mijn voeten vinden? Stil, Wil. Hij gaat nog spreken ook, geloof ik. Monsieur de president. Geachte vergadering. Ik ben hier gekomen om de plaats in te nemen van een man die laaghartig vermoord werd. De heren van de rechterzijde meneer de president schijnen bezwaar tegen mijn woorden te hebben. Dat is niet zo verwonderlijk. De heren van de rechterzijde vinden de waarheid nooit aangenaam. In het theater, zegt u, daar wel aan. Allicht, monsieur. Wilt u er vooral aan denken... dat het ook geen jachterij is voor opgeblazen tegenhouden? Ja. monsieur. als u verder wilt spreken... moet u u verzoeken wat minder uitdagend te zijn. De andere heren vragen... hun gevoelens beter te beheersen. Monsieur-president... Ja. Het is niet mijn bedoeling, wie dan ook, uit te dagen. Dat laat ik gaarne over aan de rechterzijde. Die zijn gevolgen van hun uitdagingen. Sta ik hier in de plaats van mijn voorganger Lagron. Die de gevaarlijke gaven der welsprekendheid schijnt te de bezicht. De clown schijnt verzot te zijn op het idiote gezegde. Maar nou heb ik het er genoeg van. Wacht nog wat ze Meneer de president, ...met welk doel... ...staat de geachte afgevaardigde... ...eigenlijk te spreken... ...om te helpen... ...betten te maken... ...of ameneekreden uit te spreken... ...over zijn voorgang? Of... <laughs> voorgaan. Dat gelach... ...is gemeen. Ieder weet... ...hoe Lagoon is gestorven. Zijn tegenstander zal zich in de vreemdste bochten moeten brengen om trots te kunnen zijn op zijn klep voor overwinning. Ja, ja. Maar wie erom lacht, zal ik toch beslist geen mens meer willen doen. Oh, <tie> Bovendien, <tie> mijn heren, de moord op Lagron was volmaakt nutteloos. Want het zal mijn ernstig volgen zijn... Om even gevaarlijk wat sprekend te zijn. Meneer ah, ja. de president, zo even scheen iemand zich af te vragen of ik hier ben om een lijkrede te houden, dan wel zou moeten helpen bij het maken van wetten. Wel nu, zodra het gaat. Om de wetten die ons vaderland nodig heeft, om het te verheffen uit het moeras, waarin de bevoorrechte standen het willen laten verzinken, <hijen> zal ik alles doen om zulke wetten tot stand te houden. Wow, wow. Wie in plaats daarvan liever een lijkje niet zou willen horen, hoef ik duidelijk ja, ja. te maken dat geen enkele gewelddaad mij daarvan zal weerhouden. Wow. ...de durven die schurk wat bijna op, op het restwater, Chabriaan. Oh, laat hem maar praten. Ik denk niet dat hij na vandaag opnieuw de kans zal krijgen. Laat dat maar aan mee over. Uitstekend, chevalier. De lucht op het de jongens in een de denken die ik moest neerleggen. Ja, heb er nog geen spijt van, hoop ik. Nee, maar ik wens er ook niet telkens aan herinnerd te worden. Ga mee, verveelt me hier. Eens, een regen daar buiten. Ja, je koets laten wachten, laat u wel. Jawel. Hm. Daar komt de derde stam naar buiten. Oh, ja. Kijk. Riquatide Mirabeau eens tegen monsieur Scaramouche de Raad hem natuurlijk aan bah. nooit te duelleren. Bah, bah ja. Hij heeft zelf een lijstje van zeker vijftig uitdagingen die hij niet denkt aan te nemen. Is heel triest. Een edelman zonder eergevoel. Ik geloof dat ik mijn kans zie. Uh, tot ziens, Charme. Ja, ik wil het helemaal zelf doen, ik doe nog voor nooit... Om geen uitdaging aan te nemen, maar ik zal mijn best doen. Voel monsieur. U loopt maar raak, geloof ik. Je staat in de weg, man. Daarom hoeft u mij nog niet omver te lopen. Voorzichtig, André. Ik wens voor de regen te schuilen. Op Opzicht. Hm. Nu hindert u mij toch werkelijk, monsieur. Ga daarheen en koel wat af, zelfs. Oh! oh. <lacht> Oh. oh, daar ligt hij in de modder. <laughs> u doet <klat>, last, monsieur. Goeie jas. <laughs> u zult best wel eens even, monsieur. Oh, wat wil <laughs> ik Maar waarom heeft u dat dan niet dadelijk gezegd, monsieur? Dat u me de moeite bespaart om in de modder te gooien, monsieur. <laughs> ik dacht dat heren van uw soort zulke zaken altijd sierlijk afwikkelen. Hou oh, op dat gezet. <laughs> Waar en wanneer? Het is aan u, monsieur, om tijd en plaats te bepalen waar en wanneer u mij wilt doden. Want dat is toch uw loffelijke bedoeling, ja, nietwaar? Ja, nee. Morgen, in het was. Neem een vriend mee. Ik zal er zijn. Ik hoop dat we mooi weer treffen. Ja. Elk weer is voor jou mooi genoeg om te sterven. Oh nee. Ik heb er een hekel aan als zoiets bij regen gebeurt. Om negen uur. Dat is te laat. Dan moet ik hier in de vergadering terug zijn. Dat spijt me, ik heb er niet eenmaal bezwaar tegen om voor negen uur gedood te worden. <lacht> en misschien mist u die vergadering, van. <lacht> ik kan het je dienen met een snuifje, de chaplin. Uh, goed, monsieur. Om negen uur morgenochtend zal ik het genoegen hebben u af te maken. Tot ziens, monsieur. Oh, bent u daar nog? <lacht> wel, tot ziens dan, monsieur. Ik trek gauw schone kleren aan. U zult toch koud vatten? Ik begin spijt te krijgen, André. Dat is dan wel wat laat, mijn beste. Maar waarom? De Fouvrier-Chabrian is een van de allerbeste schermers van Frankrijk. Soms is iemands faam niet helemaal verdiend, moet je me denken. Ga nu maar rustig naar huis en wacht af. Ik ben mijn eigen land, toch? Ik ben mijn huidje. Hola. Daar komt ie. De chevalier? is oh. nee, man. Gelukkig. Dan is het duel niet doorgegaan. Monsieur le Président, ik bied u mijn excuses aan voor mijn laat komen. Een. Dringende aangelegenheid gelegenheid heeft mij opgehouden. Ook Op monsieur Chevalier de Chabrian laat zich verontschuldigen. Hij zal niet meer in deze vergadering verschijnen. Hier, je duivelse kerel, Geef van de hand. Oh! oh. Geef, hier, dat is niet waar. Ik zal die hand dan nodig hebben. Zijn er dan weer moeilijkheden? Natuurlijk. Toen ik de gang liep, stonden zes of zeven van die kerels op me te wachten, met de ogen vol rechters. We hebben de schooiers je opnieuw uitgedaagd? Nog niet. En de Latour d'Azir was er niet bij, dus ben ik maar doorgelopen. Kom mee naar de gang, André. Ik moet je iets vragen. André-Louis, de Chevalier de Chabrian was toch de eerste mens die je op leven en dood bevochten hebt. Niet waar? Inderdaad. Dan zul je Danton en mij nu wel haten. Omdat wij je daartoe hebben aangezet. Is het niet? Je vergeet wel dat je Scaramouche tegenover je hebt. Scaramouche die van alles partij trekt voor zijn eigen belang. Waarom zou ik je niet dan haten? Ik zoek immers een ontmoeting met monsieur de Marquis. Het moet ontzettend zijn. ...een mens in koele bloeden te doden. Ik voel me ondanks alles schuldig, André. Dan moet je dan nu meteen mee ophouden? Ik weet dat je een harteloos mens bent. En toch verbaas je me telkens weer door je onbewogenheid. Hoe kun je daar zo rustig staan? Je hebt een leven afgesneden... Voor je, je verderpreek, de chapelier. ...ik zal je een geheim vertellen. Ik ben de vreedzaamste mens ter wereld... En ik heb een even grote afkeer van doden als jij, omdat het dom is en barbaars. Als je je tegenstander van zijn ongelijk hebt kunnen overtuigen, dan pas heb je een werkelijke overwinning behaald. Dit klinkt alsof je het meent. Jij eeuwige comedian. Ik speel geen comedie. Maar de anderen, de idioten die zich inbeelden dat ze harder sterker zijn dan ik, dat overal aanwezige soort, laat me de tijd niet om mezelf te zijn. En uit woede over de tegenstand waar ze me toe dwingen, bevecht ik ze met hun eigen wapens. Kan het eerlijker? Het advocaat heeft toch maar voor alles een verklaring bij de hand? De enige juiste verklaring. Ik zal het je bewijzen. Ga maar mee naar die vechtlustige troep daar. Ik bezweer je dat ik niet de minste behoefte heb om ze kwaad te doen. Ach, die stommelingen zijn opgehitst. Neem toch eens afscheid van je stelling dat alle mensen gemeen zijn. Ja, ja, kom, we gaan weer naar binnen. Ik heb ze zelfs nog overschat, Le Chapelier. Ze komen al naar mij toe. Ziet haar een beter bewijs voor mijn overtuiging dan ik verwachtte. O, oh, kom mee. Dat kan u niet meer. En dan hier, monsieur, vinden we iets dat zich verbeeldt. Een paladijn van de derde stand. Is, eh? <lacht> u trapt me op de voet, monsieur de Lamotte. Dan zou ik mijn voet ergens anders neerzetten als ik u was, monsieur. <lacht> Met uw verlof, ik vind dat u wat te dicht bij me komt, Bent u bang voor mij, monsieur? Ja, ja. Integendeel. Maar u riekt bijzonder onaangenaam. Oh, oh. Naar de kinderkamer. Oh. En een vergeetachtige kindermeisje. Jezus, op oh, de halve kanaan! Jij schurk! Tut, tut, tut, tut, monsieur. Dat zijn titels die in uw familie erfelijk voorkomen en u zuinig opzij. Wacht, wacht, wacht, de geesten zeggen hier. Voor, oh. ja, oh. Juist. Nu begrijp ik de bedoeling. Wanneer? En waar? Ja. Ik zal te proberen ja. tegelijkertijd mijn neus dicht te houden. Nu! dadelijk! In de tuin, monsieur! Ja. Oh, oh de kom Wil jij een secondant zijn? Dus oh. deze mannen van twijfelachtige eer kan men zich niet in een eentje begeven. Ja, ja maar André, mijn, mijn waardigheid... Het is tenslotte het gevolg van jouw werk, man. Nou, ah, goed dan? Kom je dan? Jeet! Jeet! Dadelijk, lieve vriend, Dadelijk! <laughs> ik heb een prachtig hart zichzelf gekregen. Heel slecht voor een duelland. Hij is een van de allerbeste. Bijna even goed als de Latour zelf. André laat me de kaarten op. kom, kom, kom. kom, kom. kom, kom, kom, kom. het vechthandje wordt ongeduldig. Zo, monsieur. Hier, achter deze herstelbal die komen storen. Mag ik u verzoeken? Wil je mijn jas vasthouden, le chapelier? Ik ben tot uw dienst, monsieur de Lamotte. Opgepast oh, dan. Oh, Allez, oh, Dat oh, was oh, heel oh, dom, oh, monsieur, oh. Zo handkeer van zijn ding. Wacht maar, keren. Hut, hut, Ja. Oh, ik wil misschien een van de anderen met de partij overnemen. Ik sta hier met een beginnering tegenover, maar er is geen eer aan te behalen. Pabloes, dat zal ik je dan laten werken. Hier, Ah, oh, hey. Ah, Le Chabrié. Waar is onze drommelse schermmeester? Ik zag jullie bij de weg ik dacht er het mijne van. Afschuwelijk. Ik wil dat nooit meer zien. Raas kan niet, kerel. Ben je bij even een van een duel geweest? Ja. Zoveel te beter. Dan lieg je de werkelijkheid te scannen. Hoe is het afgelopen? Kijk maar. Daar is Moreau. Monsieur le Président. Ik hoop dat u mijn korte afwezigheid zal zullen verontschuldigen. Tot mijn spijt moet ik namens Monsieur le Comte de la Matroyo. ...verklaren dat zijn afwezigheid van aanzienlijk langere duur zal zijn. Hij is plotseling leger geworden. <tie> <tie> Wat een kerel. Wat een patriot. Twee schorken op één dag. Alles, ah, scheppertje. Ik zou een kunnen ze. We hebben een duivel losgelaten. <tie>